12 uur. Sophie verhoeven met het NOS journaal. Geen enkele militair heeft zich gemeld bij Defensie met gezondheidsklachten na gestationeerd te zijn geweest in Afghanistan. Dat zegt minister Bijlenveld in reactie op het bericht dat tientallen Nederlandse militairen denken dat ze kanker hebben door afvalverbranding in Kamp-Holland. De legerbasis in Oereskan werd huishoudelijk en medisch afval in de open lucht verbrand. Een jurist heeft onderzoek gedaan naar die verbrandingsplaatsen en zegt dat toenmalig minister Hille van Defensie de Kamer onjuist heeft geïnformeerd over die zogenoemde burnpits. Volgens Bijleveld zijn er destijds metingen gedaan, maar daaruit bleek niet dat er iets aan de hand was. PostNL heeft een akkoord gesloten over een nieuwe CAO, waardoor personeel 3% meer loon krijgt. De grootste vakbond, FNV, doet niet mee met de afspraak omdat ze de loonsverhoging te laag vindt. Andere bonden gaan wel akkoord met het bod. FNV wil 5 meer loon... en vindt het onbegrijpelijk dat de andere bonden wel akkoord gaan. De vakbond gaat nu overleggen met de leden... en dat leidt mogelijk tot nieuwe acties onder postpersoneel. De invoering van wijkteams voor de zorg... heeft in gemeente geleid tot hogere zorgkosten, zegt het Centraal Planbureau. De teams verwijzen meer mensen die bijvoorbeeld zelfstandig thuis willen blijven wonen... door naar duurdere WMO-zorg. Vier jaar geleden werden de wijkteams juist opgezet om de zorgkosten te verlagen. kwart van de gemeente heeft zulke teams. Vooral in gemeenten waar de teams deels bestaan uit mensen... die in dienst zijn van een zorgaanbieder... nam de doorverwijzing naar professionele zorg toe. Het CPB zegt dat de gemeenten zelf moeten uitmaken... of het een probleem is dat de zorg door de wijkteams duurder wordt. Het weer dan nog, bewolking en zon. In het noorden een enkele winterse bui, middagtemperatuur 5 graden...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 Zou toch toch voor elkaar door het vuur gaan Het is keihard En je woorden dreunen door in mijn gedachten Het is nog niet echt doorgedrongen Dat je eigenlijk geen donder om mij gaf Wat ben jij hart, Ik had het nooit van jou verwacht Nee, ik had het nooit van jou verwacht Alles af, is het omdat, je eigenlijk geen kinder om mij gaf Wat ben jij hard? Oh, to do. Het is net of ik tegen een muur praat, doe tenminste als We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan, maar je maakt me kapot oh, to do. Het is net of we tegen een muur praat, doe tenminste als We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan Ik zou je nooit zo laten staan. En je ten onder laten gaan. Zomaar gesleept door ons verhaal. Als je me zo in de kou staan Waarom zou je dat doen? Het is net als je tegen de muur praat. Doet een mens als je We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Maar je maakt me kapot. En waarom zou je dat doen? Het is net tegen de muur vrij, de licht we zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Ze legt haar goele handen op mijn voorhoofd. En kijkt me even onderzoekend aan. Ze helpt me bij het drinken van wat water. Als ah, het blijf nog even bij me staan. Nacht zuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht zuster, ik band van binnen. Nacht zuster, doe iets aan bij. Jou wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht justen. haal ik de morgen? Nacht zuster, doe iets aan de pijen. Ik lig hier te beven en... Te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 Ik kan zonder jou beginnen, nachtzister Ik brom van binnen, nachtzister Doe iets aan de pijn. Op Waar ouais. oh, ben ik zonder al je zorgen? Nachtzister al ik de morgen, nachtzister Doe iets aan de pijn. Op oh. nachtzister Auw. Oh. Nachtzister oh. Auw. Nacht, oh. de pijn, de pijn, de pijn, de pijn. Op nachtzister Nachts Nacht de de Zandvoort heeft het. En jij beleeft het.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 Mic master, rhyming on the mic I'm bringing suckers to disaster Buku ducks but I still rock Nike with the razzle dazzle a star I might be, scribble jabble scrabble on the microphone I babble as I flip the funky words into a puzzle Yes, yes, yes, on and on as I flex Get with the flow, birds manifest Feel the vibe from here to Asia Dip trip the same girl you came and changed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 De zon die komt halen bij mij Want wat het leven zo mooi maakt Gaat meestal veel te snel En waar het schip strand stranden schat We zien het wel Want ik weet suddenly